Mark Visser met het NOS-journaal. De nieuwe Spaanse moderne koning zijn. Dat kan hij zijn door zich integer, eerlijk en transparant op te stellen, zei Philippe in zijn eerste reden als koning. Hij zei ook dat hij dichter bij de mensen wil staan en hun respect wil winnen. Philippe legde in het Spaanse parlement de eet af. Iedere vanochtend kreeg hij uit handen van zijn vader, Juan Carlos, de rode scherp. Het symbool dat hij het bevel heeft over de strijdkrachten.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 PVV-kamerlid Beertema en D66-fractieleider Pechtold hebben het in het Kamerdebat met elkaar aan de stok gekregen. In een debat over de Europese Unie zei Beertema dat hij in de Commissie Europese Zaken met heel veel vrienden van ISIS en Hamas aan tafel zat. Pechtold daagde hem uit om namen te noemen. Daarop nam Beertema de uitspraak over ISIS terug.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 De Amerikaanse jazzpianist Horace Silver is overleden. Hij werkte samen met grootheden als trompetist Miles Davis en tenor-saxofonist Lesser Young. Vaak was hij te zien op het North sea Jazz Festival. Horace Silver was 85 jaar. Het weer bewolkt een enkele bui, mogelijk met zon en 16 tot 20 graden. Ook morgen bewolkt geleidelijk meer zon en een graad of 18. Dit was het en ooit. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Laren 4 kilometer. En op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg 6 kilometer na een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeers.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 Met nu, de muziekboulevard. Goedemiddag en hartelijk welkom bij ZFM Muziekboulevard live op 19 juni 2014. En de eerste twee uur die vallen onder de nummer Matchbox... en wel nummer 32. Je kunt ons beluisteren op de kabel via 104.5... in de ether via 106.9... en op het internet via zetgem-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We gaan het vandaag heel erg druk krijgen met de top 40 van 50 jaar geleden. Zeven die binnenkomers. Maar we beginnen natuurlijk met een paar pittige nummers... En zometeen hoor je wel welke dat zijn. Heel veel plezier deze twee uur. Zo, zijn we allemaal tenminste meteen bij de les. Dat waren de Chambers Brothers uit 1968. En als je dan gaat kijken wat ze gedaan hebben... dan zijn ze eigenlijk het meest bekend geworden voor hun, vanwege hun nummer Time Has Come Today. En waarschijnlijk alleen omdat dat nummer eh, 11 minuten duurde. Maar eh, wat, wat dat bij betreft kan dat helemaal over woord, Want dit is voor mij het nummer van de Chambers Brothers. I Can't Turn You Loose. En we begonnen met een debuutsingle van de Nederlandse band Brainbox and Down Man. Jan, Kars, Pierre en André. Prachtig. Um, we gaan even wat rustiger aan doen. Kan je even bijkomen? Hier is Debbie. The tide is high. 1980 was het jaar en de hit was The Tide is High. En het werd gezongen door Blondie en haar begeleidingsgroep. Ze heet allemaal Blondie trouwens. Uh, Oké, okay. we gaan uh, naar de top 40 van 50 jaar geleden. Daar hebben we het behoorlijk druk mee, want er zijn zeven nieuwe binnenkomers. En de eerste komt binnen op nummer 40. Verleden week hadden we het al over Spectre, Greenwich en Barry... die vele hits schreven. Nou, deze schreven ze ook. Nummer 40, Chapel of Love. Going to the chapel and we're gonna get mad 40, de Dixie Cups en de Chapel of Love. Ik heb net nog een foto gezien van de Dixie Cups uit 2006. En uit één zo'n Dixie Cup kun je rustig zo'n trio halen voor de jaren 60. Voor de rest wil ik er geen woord over uh, vuil maken. Goed, naar uh, de volgende nieuwe op nummer 37. Daar zou je niet van zeggen dat iemand uh, voordat hij zanger werd, bokser was geweest. Maar dat was wel zo met Jim Reeves. Hij kwam binnen, nieuw op 37 in 1964 met I Won't Forget You.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 darling, I won't forget you That's how it is with me, and you'll always be the old Many things in my lifetime. But darling I won't forget you. De fluweelzachte stem van uh, Jim Reeves. En hopelijk voor hem had hij geen fluweelzachte vuisten toen die bokser was. Goed, gaan we naar de derde nieuwe, die stond weer twee plaatjes hoger op 35. En het was de tweede hit voor de Mojo's. De eerste het kwam uit 1963. Everything's all right. En deze was in 1964 wat minder succesvol. En uh, haalde ook de top 10 niet. Hij eindigde in de tweede helft van de lijst. In het rechterijtje, zo te speak. Uh, hier zijn de mojo's op 35 en Why Not Tonight. If you don't kiss me, de Mojo's en uh, Why Not Tonight. En ze haalden de 25 e plaats met dat nummer. En wat voor de uh, Mojo's geldt, geldt ook voor de McGill 5. Die gaan we nieuw horen, nieuw op 34. Hun eerste hit, Mockingbird Hill, haalde de top 10. En deze haalde het dan weer net niet. Near You. Het waren in ieder geval de McGill 5 met hun tweede hit Near You. Um, we gaan naar die Applejacks luisteren en die hebben hetzelfde verhaal als de Mojo's en de McGill 5. Eerste hit, een grote hit, top 10 en de tweede hit die uh, maakt het dan niet helemaal. En de tweede hit voor uh, de Applejacks, werd geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Dus zou je denken van dat wordt me een knaller. Nee, dat werd het niet. Hij kwam wel nieuw binnen op 32. Like Dreamers Do, nieuw op 32, de Apple Jacks. En het bijzondere aan de Apple Jacks was verder dat ze een vrouwelijke basgitaarspeelster hadden. Jawel, dat was bijzonder in die tijd. Oké, okay, gaan we door met de volgende nieuwe, nieuw op 31. En dat was een bluesheld, John Lee Hooker, met dimples. John Lee Hooker en Dimples. De hoogste nieuwe. Dat waren de Beatles. En dat is natuurlijk heel vreemd voor de Beatles... om op 29 binnen te komen. Want die waren natuurlijk gewend om minstens in de top 3 binnen te komen. Maar dit was ook niet een van hun nieuwe nummers. Dit was Aint She Sweet opgenomen in juni 1961... met producer Bert Camford. Hier zijn de Beatles met op de drums Pete Best Aint She Sweet. <tied> you yeah. In de USA en natuurlijk waren dat de bintangs. Uh, ik wist van de week niet dat ik uh, Portugees kon spreken, maar ik weet nu ook dat ik Indonesisch kan spreken. Bintangs, dat betekent gewoon ster. Ah, ja, zo makkelijk is het. Het is trouwens ook een biermerk, maar uh, we laten het bij de sterren, de bintangs en traveling in de USA. We gaan naar een LP uit 1973. There goes Ryman Simon, en dat is natuurlijk Paul Simon. En één track op dat album is American Tune. Wij draaien de uitvoering van het album a Concert in de Central Park in Amerika. Hier is Simon met American Tune. Many is the time I've been mistaken And many times Confused Yes and I've often Fell for sale certainly miss you. Oh, but I'm all right. I'm all right. I'm just weary to my bones. Still, you don't expect to. Een uh, groot applaus voor Simon en Garfunkel met uh, The American Tune. En dat was de tip van Willem. Meesterlijke tip. Willem, bedankt. Uh, we gaan, nee, ja, ze willen wel doorgaan met het concert in Central Park. Dat zou ik graag doen. Maar we houden van diversiteit. We gaan er nou weer eens even een uh, instrumentale tegenaan gooien. Zo, so, dat was uh, Live in the Fast Lane... geschreven door Joe Walsh, Glenn Frey en Don Henley. En dan hebben we het natuurlijk over The Eagles... van hun album... Uh, uh, jawel... Uh, Hotel California. <coughs> Sorry, neem me niet kwalijk. Um, en daarvoor hoorden we de um, Sail Along Silvery Moon... van het orkest van Billy Vaughan uit 1958. We gaan nu een track draaien van een album... Hoe Sterk is de Eenzame Fietser? En dan weet je al, dan ga je luisteren naar Boudewijn de Groot... En het nummer is opgedragen aan zijn zoon, Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser, die kromgebogen oorlog?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 Slechter van, maar liever dan nog, dan het wordt voor zijn kop van de zaden man, wordt hij alleen maar slecht. Van het album Hoe sterk is de eenzame fietser was dit Boudewijn de Groot en uh, Jimmy. We zijn toen aan de laatste van dit eerste uur en die komt uit uh, een uh, jaren tachtig. Een track van uh, Tina Turner, origineel opgenomen door Ann Peebles... en ook door haar geschreven met haar man Don Bryant. En een nummer waarvan John Lennon ooit zei, the best song ever. Tot na het nieuws en de berichten. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the ride against my window, cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be?